Tot morgen de wedstrijd van, van Peck, toch even terug uh, en vertissen. Uh, hoe, hoe heb jij die beleefd? Maar Ik vind dat we daar de eerste helft hebben we precies de dingen gedaan die we wilden. Heel dicht bij elkaar spelen, goed, goed verdedigen. En daarvan aan counteren. En, uh, ja, het, in het countergedeelte vergeten we te scoren. Ja. En uh, dat was niet goed, want dan, uh, dan beslis je gewoon de wedstrijd. En nu, uh, nu kwamen we onder druk te staan in de tweede helft. De tweede helft vind ik dat we niet zo goed gespeeld hebben. Zeker niet ten opzichte van de voorgaande weken. Ja, we kunnen dus blijkbaar ook bij Vitesse weer kansen creëren. En uh, dat bevalt me wel heel erg goed de laatste weken, dat we veel kansen creëren. En nu moeten we nog goals gaan maken. Komt ja. morgen pek Zwolle. Ja, uit uh, Zwolle was uh, ik was er zelf bij, maar dat was uh, een, een hele late beslissing. Ja, een late beslissing, maar wel een, een, een wedstrijd waarin ik vind dat we de eerste helft niet goed gedaan hebben. De tweede helft hebben we het uitstekend gedaan. Volle bak gespeeld, uh, de boel opgejaagd. Uh, Uiteindelijk laat gescoord inderdaad, maar wel voorkomen terecht gewonnen. En uh, nou, zwolleheid doet het goed, ze hebben veel punten gehaald de laatste weken tegen topclubs. Maar goed, ook de ranglijst ligt niet, hè. Uh, ze staan uh, nog steeds onder ons. Krijg je van veel tegen? Ja, nou ja, daar moeten wij voor zorgen, dus uh, dat, dat wordt een leuk, uh, een leuk verhaal, denk ik. En weer een goede spits tegenover hem. Tegenover de verdediging. Ja, ja, maar goed, je moet Zwolle ook niet. niet uh, Zwolle is niet zomaar een klein clubje. Hè. Met en met Dat zijn jongens die, die wij uh, normaal gesproken niet eens zouden kunnen betalen. Dus dat zijn uh, jongens die uit de Duitse competitie komen en, en het gewoon heel goed hebben. nou Dat hebben ze knap voor elkaar. Uh, die jongens krijgen speelminuten. En Zwolle zit, uh, zit aardig in elkaar als team. Maar het is ook niet een wonderploeg. Maar het zal niet makkelijk worden om te winnen. Het is wel een ploeg die durft te voetballen. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar normaal is ook dat niet, moet over, moet niet overdreven worden. Want eh, Ik kijk ook naar statistieken in wedstrijden. En daar blijkt simpelweg in dat Zwolle niet één wedstrijd dominant is geweest in balbezit of in, in schoot op doel. Dus eh, dat houdt in dat iedere tegenstander meer en vaker schiet op de goal van Zwolle dan dat zij dat zelf doen. Heb je nog problemen met andere woorden? Ga je nog wat wijzigingen optellen? We blijven hetzelfde spelen. We hebben geen blessures. We nemen wel een extra aanval mee uit de bank om te zorgen dat, dat als het nodig is dat we die in kunnen brengen. En dat is eigenlijk de enige beslissing die we genomen hebben. Ja, ik zit er heel dichtbij. Zei, die zal ongetwijfeld ook bij de 18 zitten. Maar ja, misschien ook basis? Nee, nog geen basis. Maar uh, die, zit, die doet het goed. Dus uh, daar zijn we tevreden over. Oké, okay, succes morgen. Prima, Dankjewel.